6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella En Zo in het NOS Radio 1-journaal behalve het nieuws uit Boston ook een zeer opvallend akkoord tussen aardsvijanden Servië en Kosovo. Daar hoort u ook meer over in het NOS-journaal van Jeroen Tjepkema. In Watertown, een voorstad van Boston, is de politie massaal op jacht naar de overgebleven verdachte van de aanslag op de marathon. Het is een jongen van 19 met een Tsjechenische achtergrond. Verslaggevers zeggen dat ze overal scherpschutters zien. CNN zendt live beelden uit vanuit Watertown... voor de zekerheid met vijf seconden vertraging. Verslaggevers worden op afstand gehouden. De vrees bestaat dat de verdachte opnieuw een bom laat afgaan. De verdachte wist vanochtend te ontkomen bij een schietpartij met de politie. De tweede verdachte, een broer van de voortvluchtige jongen... raakte gewond en overleed in het ziekenhuis. Servië en Kosovo hebben vanmiddag op de valreep een akkoord gesloten... over de positie van de Servische minderheid in Kosovo. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat Servië zich kan opmaken voor toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie. De precieze inhoud van het akkoord is nog niet bekend. Inzet van de onderhandelingen was dat Kosovo de Servische bewoners in het noorden een zekere mate van autonomie geeft. In ruil daarvoor zal Servië ophouden zich te bemoeien met die regio. Servië heeft nooit de onafhankelijkheid van zijn voormalige provincie erkend.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 De schaapskudde Het Soerel krijgt van natuurmonumenten een andere opdracht voor de rest van het jaar. Daardoor lijkt de schaapskudde van Herder Gimwis gered. Vorige week werd bekend dat Gimwis overwoog te stoppen... na het mislopen van een omvangrijke graasopdracht van natuurmonumenten op de Veluwe. Maar toen erover commotie ontstond, besloot natuurmonumenten opnieuw te overleggen met Gimwis. Verder gaan natuurmonumenten en Gimwis zich gezamenlijk inzetten... om rondtrekkende schaapskuddes voor het Nederlandse landschap te behouden. De officiële dodental van de ontploffing van de kunstmesfabriek in Texas staat op 12. Dat heeft de politie meegedeeld. Er zijn meer dan 200 gewonden. Niet alleen de fabriek in het plaatsje West, maar ook huizen in de omgeving... werden door de explosie weggevaagd. De doden waren brandvillieden en anderen die bij de fabriek waren toen daar brand uitbrak. Politie en reddingswerkers zoeken in het rampgebied nog steeds naar overlevenden. De kunstmesfabriek heeft in het verleden veiligheidsbepalingen overtreden... en beschikte niet over een rampenplan. Premier Rutte vindt het goed nieuws dat het Koningslied op nummer 1 staat bij iTunes. Dat is volgens hem een signaal dat veel Nederlanders het een mooi lied vinden. Ik stel wel vast, het staat op nummer 1 bij iTunes. Uh, iedereen, uh, dus, uh, en de klant heeft altijd gelijk, uh, dat betekent dat er 99 cent per keer betaald wordt. Daarvan gaat een groot deel ook naar het Oranjefonds, Dus dat is goed nieuws. Veel mensen hebben kritiek op het lied. Daarover zei Rutte dat over smaak niet valt te twisten. Ook John Eubank, die het lied componeerde, is niet onder de indruk van de kritiek. Ik, ik vind het gelukt. En ik vind het ook niet erg dat er mensen zijn die vinden dat het totaal de plank mislaat. Alleen ja, ik heb daar dan minder boodschappen aan, want ik vind het wel goed. Het weer in het Binnenland nog enkele buien, maar vanuit het noordwesten wordt het weer droog en klaart het op. Komende nacht overal droog en helder, dan koelt het af tot rond het vriespunt. Het weekend verloopt vrij zonnig en droog met temperaturen van 10 tot 13 graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe is het met de avondspits? Ja, gelukkig wordt het ook in het midden van het land geleidelijk aan wat minder druk. Want daar stonden vanmiddag de meeste files. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... daar staat al wel een van de langste files tussen Hoeverlaken en Eembrugge 6 kilometer. Net zoals die op de A50 van Arnhem naar Os voor de Waalbrug bij Ewijk. Zo'n 7 kilometer. Er is net een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de Alfred Everdingen en Beest levert dat 4 kilometer file op. N11, leiding richting Bodegraven, die blijft nog een tijdje dicht bij Bodegraven... na een ongeluk met een vrachtwagen. Staat Ville vanaf Alphen aan de Rijn, 5 kilometer. Omrijden kan vanaf Leiden via de A4 en de A12. En 214, Papendrecht-Leerdam, is in beide richtingen dicht tussen Papendrecht... de aansluiting met de A15 en Oud-Alblas. En dat komt door een ernstig ongeluk.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 Zeven minuten over zes. In Boston is de klopjacht op de 19-jarige verdachte nog in volle gang. Het lijkt wel of politieeenheden uit het hele land daar verzameld zijn. You've got Boston Police, you've got State Police, you've got Medford Police, FBI, ATF, you've got SWAT teams. Allemaal verzameld in Boston. Ze rennen zenuwachtig heen en weer. Uh, Wessel de Jong is onze correspondent. Ik ga zo naar hem. Uh, ondertussen gaan journalisten ook op zoek naar familieleden... en bekenden van de verdachte die nog in hun leven is. Ze hebben een oom van de verdachte uh, gevonden. Die heeft net de pers te woord gestaan. En hij riep zijn neefje op zich over te geven. Jahar, if you're alive, turn yourself in and ask for forgiveness... Van de van de en van die Ja, geef je over, zegt de oom, en vraag ook vergiffenis aan de slachtoffers die je hebt gemaakt. Correspondent Wessel de Jong, volgt het voor ons. Wessel, wat zei deze oom nog meer? Deze Ruslan Tsarni, die oom, die riep inderdaad op dat hij zich moet overgeven, Jogar. Maar zijn belangrijkste bedoeling was toch vooral dat hij zijn eigen straat wilde schoonvegen. Dat hij helemaal niks met de familie Tsarnaev, dat hij daar niks mee te maken heeft. He, de, de, de vader van de jongens is dus zijn broer. Nou, die heeft hij al acht jaar niet meer gezien. Die jongens heeft hij ook al acht jaar lang niet meer gezien. Uh, maar vertelt natuurlijk toch wel interessante dingen over hun, uh, over hun achtergrond. Die vader, de vader van de twee jongens, is inmiddels terug naar Rusland. Dus de jongens zijn zonder toezicht geweest. Uh, jongens zijn etnische Chichene, maar zijn er geen van beiden geboren. De oudste is geboren in Dagestan. dus is die Tamarlan die vanochtend is omgekomen, die 26-jarige. Vervolgens is de hele familie verhuisd. Dus naar Kirgizië, niet naar Kazachstan, wat, uh, wat eerder gemeld werd. Nou, daar is toen Jogar geboren. Die is dus echt nooit in de buurt van Tsjetsjenië geweest zelfs. En uh, van daaruit zijn ze doorgegaan naar Boston, naar Amerika. En daar zouden ze toch al zo'n jaar of tien zouden ze daar wonen. Ja, eerder hoorden we een andere oom, hè, want er zijn twee ooms, twee broers van die vader, uh, die, die had ze ook al twee jaar niet meer gezien, die sprak over ruzie in de familie. Langzaam ja. krijg je een beetje een beeld, ook al blijft het natuurlijk gissen naar de motieven, want, want uh, ja, jij vertelde eerder ook, ze worden verdacht omdat er echt wel heel sterke aanwijzingen zijn dan dat deze jongen en zijn broer het ook echt gedaan hebben, hè? Ja, dat hebben ze ook echt gezegd. Hè. Ze hebben op een gegeven moment vanochtend hebben ze een, een, een, een automobilist hebben ze gegijzeld. Die man hebben ze weer vrijgelaten. En tegen die, die, die gijzelaar, die -gijzelaar, hebben ze gezegd dat zij dus. Uh, ja, dat zij de mannen achter die, achter die bomaanslag waren. Maar ja, dus motieven inderdaad, hè, dat Tjetjendse dat element waar dus aanvankelijk van werd uitgegaan, islamitisch nationalisme en dergelijke. Hè, dat kan je nog zeker niet met zoveel zekerheid stellen of dat nou echt zo'n grote rol speelt. Op de website van een van de jongens stond... I don't have a single American friend, I don't understand. Ruzie in de familie, er lijkt toch sprake van een zekere sociale ontsporing en dat die jongens ook niet aarde. En die oom zei ook, het zijn een stelletje losers, ze zijn er niet in geslaagd om te integreren. En dat biedt u toch ook wel een belangrijke sleutel tot dit drama... Dus het is heel gevaarlijk om het meteen in de hoek van uh, ja, internationaal islamitisch terrorisme te gaan zoeken allemaal. En ondertussen dus die enorme klopjacht die werkelijk elke filmscene lijkt ja. te overtreffen. Het is gigantisch wat ze doen. Heel Boston uh, zit binnen. Veel ja. politie op straat en daarmee, uh, nou ja, dat dekt de lading niet. Heel veel politie op straat. Maar wat, wat zijn ze aan het doen op het moment? Heb je daar een beeld van? Uh, Na nou die opwinding waar, ik, waar we aan het begin van de uitzending eventjes mee begonnen, dat ze zo bij zo'n uh, huis hadden omsingeld, daar is de politie is daar weer vertrokken. Er werd eventjes gesproken over dat er mogelijk nog een, een derde betrokkenen zou zijn, die ze daar dan, uh, dat ze die dan daar aanhielden. Joe zou ook ...contact houden met andere mensen is het gerucht. Ik heb daar verder geen bevestiging van gezien, uh, in ieder geval. Uh, ja, dus de actie is op zich uh, gigantisch natuurlijk. Ik begrijp dat er zo'n 9a... 10.000 agenten nu actief zijn in Boston. Uh, uh, acties ondernemen. De stad is inderdaad volledig afgesloten. Je kunt de stad nog wel bereiken. Gewoon uh, via het vliegveld en dergelijke. Je kunt er naartoe vliegen. Maar uh, nee, het is, ik denk zolang er geen ontknoping is... blijft Boston echt wel totaal geblokkeerd. Wessel de Jong, ja, houdt het in de gaten... of ze uh, deze verdachten te pakken krijgen. Dank je wel voor dit moment. Dan gaan we naar Servië en Kosovo. Twee gezworen aardvijanden... Maar ze hebben in Brussel een akkoord gesloten, want ze willen hun relatie normaliseren. EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton die kwam zojuist met een felicitatie. I want to congratulate them for their determination over these months and for the courage that they have. It's very important that now what we're seeing is a step away from the past and for both of them a step closer to Europe. Ze prijst de toewijding en de moed van de twee premiers van beide landen. Ze zegt dit is een stap weg van het verleden, een stap in de richting van Europa. Ik heb contact met correspondent Joost van Egmond. Joost, toch wel een vrij historisch moment, hè? Want um, als je kijkt uh, wat ze hebben bereikt, waar zijn ze het over eens geworden? Ja, dit is... De eerste keer dat ze zo'n grote afspraak maken, überhaupt tot nu toe was het allemaal unilaterale actie, elkaar voor het blok zetten. En hiermee is echt een enorme stap genomen. Wat hier geregeld wordt, is de autonomie van de Serviërs in het noorden van Kosovo met name. Er zijn zo'n 50.000 Serviërs die zich helemaal niets aantrekken van de regering in Pristina. Ze zijn trouw gebleven aan Servië en worden ook bestuurd vanuit Servië. Nou, nu met dit akkoord geeft Kosovo een aantal garanties. Bijvoorbeeld de politiecommissaris wordt een Serviër. Ze krijgen ook een, een eigen zeggenschap over justitie. Dergelijke. En in ruil daarvoor trekt Servië eigenlijk zijn bestuur uit dat gebied terug. En ja, dat betekent dus dat Kosovo de regering van Kosovo... krijgt nu het hele land onder controle. En dat is echt een doorbraak van je wil. Ja, en, en die Serviërs daar in het, in het noorden... die krijgen een soort van autonomie, maar dus ook weer niet helemaal. Ze hebben een mengvorm gevonden. Absoluut. Dat was vooraf de grote reservering van Kosovo. Ze wilden absoluut geen versnippering hebben. Um, het, het angstbeeld was Bosnië, dat volledig is opgedeeld langs etnische lijnen en eigenlijk een onbestuurbaar land geworden. En daar heeft Tadji zich altijd veld tegen verzet. Ik wil geen speciale regelingen, geen autonomie. Ik wil een, een eenheidstaat. Servië aan de andere kant wil dat ook. En daar behoort Kosovo toe. Ze hebben die onafhankelijkheid nooit herkend. En dat zweert ook iedere premier van Servië. Dat zullen we niet doen. Maar ja, door je natuurlijk terug te trekken, door je bestuur terug te trekken uit dat gebied, ga je impliciet wel heel erg ver in die richting. Daar moest een balans tussen worden geslagen. En dat uh, zit hem ook in de, de vage taal die er soms is uh, in het document staat. We moeten eigenlijk maar zien hoe deze implementatie uh, vervolgens gaat lopen. Maar het idee dat ze alleen al allebei een handtekening hebben gezet onder dit akkoord, is een doorgaans. En dat is een stap in de richting van Europa, hoorden we Ashton uh, net zeggen. Want dat zit erachter. Dit is allemaal bedoeld voor Europa? Um, ja, ja dat is in ieder geval een heel grote stok achter de deur geweest voor beide. De EU heeft enorm veel op het spel gezet en ook heel veel, heel veel cadeaus beloofd eigenlijk aan beide landen als ze hiermee akkoord zouden gaan. Servië met name, dat land is kandidaat lid, maar mag geen toetredingsonderhandelingen aanknopen om echt EU-lid te worden voordat die relatie met Kosovo is genormaliseerd. Nou, iedereen heeft laten doorschemeren dit is ongeveer wat we onder normalisatie verstaan. Dus Servië kan zich eigenlijk al op gaan maken voor onderhandelingen over toetreding in de komende jaren tot die EU. Dat is voor hen een, een grote bonus. Servië wil dat heel graag. Al jarenlang zet het daarop in. Kosovo, ja, dat is nog een stuk verder daarvan verwijderd. Het wordt niet eens erkend door de hele Europese Unie. Vijf lidstaten erkennen de onafhankelijkheid nog steeds niet. Maar wat zij wil kunnen doen, is een stabilisatieovereenkomst sluiten. Een soort voorportaal van de Europese Unie. En daarnaast staat ook op het programma dat er verder wordt gepraat over visumvrij reizen. Dat is met name voor jonge Kosovaren heel belangrijk. De meeste mensen zijn nog nooit het land uit geweest, bijvoorbeeld. Het paspoort heeft een heel onduidelijke status. Als zij visumvrij mogen reizen, dan betekent dat... voor zowel voor de ontwikkeling van Kosovare als ook voor de economie natuurlijk... een enorme stap vooruit. Joost van Egmond was dat. Dan gaan we naar Wijnand Zwaan. Wijnand, de avondspit. Ja, die loopt toch wel op zijn eind, Lucella. In het midden van het land zien we nog wel wat drukte op de A1 en de A50. Maar wat opvalt is de A16 nu. Van Rotterdam naar Breda. Daar staat voor de randweg van Dordrecht 8 kilometer stil. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. En de N11 is blikvanger. Van Leiden naar Bodegraven. Er staat tussenaf aan de Rijnwest en Bodegraven 7 kilometer fieden. Dat heeft allemaal te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. De weg is dicht. Verkeer richting Bodegraven naar de a A12 dus kan beter ombreiden via Den Haag over de A4 en de A12. Kabinet, werkgevers en werknemers zijn op dit moment druk aan het onderhandelen... over de werkgelegenheid in de zorg. lijkt zich vooral toe te spitsen op het beperken van het aantal ontslagenen in de thuishulp. Er is nog geen duidelijkheid... Ze willen er wel vandaag uiterlijk morgen uitkomen. Marcel Breel is daarom al de hele middag aan het wachten op nieuws over zo'n akkoord. Marcel, maar dat ben jij natuurlijk wel gewend, hè, met jouw Haagse achtergrond. Wachten op een politiek akkoord. Ja, ja, meestal moet ik dat dan uh, voor een deur doen in de kou. Maar nu zit ik op de dertiende verdieping van een uh, bedrijventoren... en ik heb wel uitzicht op het ministerie van Volksgezondheid... waar uh, de knopen uiteindelijk uh, doorgehaakt moeten worden. Maar ik zit wel uh, lekker warm, dus ik heb eigenlijk nog wel even geduld. Maar uh, Roland de Haan van Galles Thuiszorg, waar ik te gast ben... hoe is het met uw geduld? Nou, ik zou wel dolgraag willen weten wat de uitkomsten zijn van het akkoord. Zowel voor de zorgvragers als voor onze medewerkers. Zorgvragers zijn de mensen die, waar u uh, uw dienst aan aanbiedt? Precies, waar wij huishoudelijke verzorging leveren. En uh, we zijn met z'n allen ongelooflijk benieuwd. Want enerzijds hè, zou het eigenlijk de neergang van de thuiszorg betekenen. En anderzijds, ja, uh, voor de medewerkers is er ook geen... Uh, Hoop meer. Nu wordt er gekeken of de bezuinigingen verzacht kunnen worden. Dus dat het aantal banen dat verloren zou gaan, beperkt kan worden. Maar wat zou het betekenen voor u als die bezuinigingen doorgaan? Ja, een drama. Uh, enerzijds, uh, los van het feit dat we alleen, niet alleen schoonmaak leveren... doen we nog veel meer in de thuiszorg. Hè? We, we kijken naar uh, de mensen die gewoon sociaal... Emotioneel het niet kunnen trekken. Hè. We hebben een signaleringsfunctie, dus het is gewoon een drama. Ja, voor uw bedrijf zou het ook een drama zijn. Moet u dan mensen gaan ontslaan? Ja, in het beginsel doen we dat nu al. Hè. Elk contract die, euh, laten we zeggen, in een vast contract overloopt, zijn we gedwongen om die niet te verlengen. Hè. Dus we moeten mensen gewoon. Uh, eigenlijk naar de ww sturen of naar de bijstand. Het kan niet anders, het is ongewis op dit moment. Uh, dus er moet gewoon heel snel duidelijkheid komen. U schetst een heel zwart scenario voor uw uh, bedrijf. U heeft zo'n 300 mensen uh, werken. Um, hoeveel kunt u aangeven wat het percentage zou zijn... wat u dan moet ontslaan? Ja, als de plannen nu doorgaan, is dat minimaal 50 procent. Eh, contracten voor bepaalde tijd moeten we gaan aanbieden. En ja, als er geen duidelijkheid komt, ja, blijft dat gewoon doorgaan tot op enig moment nul. Eh, dat kan niet anders. U spreekt al heel erg over het ontslaan van mensen. Maar kunt u zelf niet in uw eigen vlees snijden? Kunt u niet nou ja, zeg, zeg, maar minder ruim gaan zitten of zoiets dergelijks? Ja. Dat, uh, daar zijn we volledig mee bezig. Hè. Elke week en elke dag zijn we aan het bekijken... hoe kunnen we nou met die schaarse middelen omgaan. En uh, dat houdt ook concreet in dat we eigenlijk hier vertrekken uit dit pand... en kleiner willen gaan zitten. De overhead, daar hebben we eigenlijk alles al in weggesneden. Daar is niks meer weg te, weg te halen. Het enige wat er nog is, is uh, kijken naar je ziekteverzuim. Kan je daar nog wat mee doen? En eventueel je inefficiënte uren. En dat zijn uren dan, laten we zeggen, die niet gepland zijn bij de cliënt. Meer is er niet weg te halen. Maar meneer De Haan, er moet toch gewoon bezuinigd worden? Dus dat geldt toch ook voor de thuiszorg? Wij doen niks anders. Als wij aan het aanbesteden zijn... Hè, dan wordt door de gemeentes gevraagd... Of gemeenten, hè, hoe en op welke wijze kunnen wij nou creatief omgaan met, met de materie. Door bijvoorbeeld meer met vrijwilligers te werken? Want dat is wat er ook gezegd wordt. Is ja. dat voor u een optie? Dat is een optie hè, en daar hebben we... ...hele goede plannen voor ingediend. Hè. Uh, bijvoorbeeld een centrale wasserette, die bijvoorbeeld door senioren vrijwilligers wordt, uh, wordt gerund. Uh, maar ook bijvoorbeeld een centrale keuken, hè, waar uh, maaltijden worden klaargemaakt... ...ook eventueel met vrijwilligers en ook uh, vervoerd door vrijwilligers. Nou, zo zijn we continu bezig om zo creatief mogelijk om te gaan met die schaarse middelen. Maar het houdt op enig moment op. Een vervelend verhaal voor u, maar bent u nog wel even optimistisch dat ze in ieder geval even wat verbeteringen aanbrengen? Nou, wij zijn er natuurlijk dolblij mee. En uh, alle medewerkers zitten nu met smart te wachten op de uitkomsten van het overleg. En uh, zijn vol goede hoop. En nou, um, dat ben ik zelf ook. Hè? Uh, nogmaals voor onze zorgvragers en uh, voor onze medewerkers. Toch nog een klein beetje hoopvol kunnen we deze middag afsluiten. Wachten op nieuws vanavond of morgen, eventueel. Het is negen minuten voor half zeven tijd voor Eric Clapton. Gotta get over Yeah Over. Ik zal het snel nog even op te zoeken. Clapton zingt dat samen met Shaka Kaan. Over dik anderhalf uur dan trapt Ajax af tegen Heerenveen in de Amsterdam Arena. Iedereen heeft het al over het kampioenschap van Ajax. Maar Frank de Boer zei deze week nog, we zijn er nog lang niet. Ragnar Niemeijer, jij bent vanavond commentator bij de wedstrijd op Radio 1. Goedenavond. Goedenavond. Dus ze zijn er nog lang niet, maar als ze van Heerenveen winnen, de Amsterdammers... dan uh, zijn ze wel een stapje verder, toch? Ja, dan zijn ze er nog niet, maar dan zijn ze wel uh, ja, praktisch kampioen van Nederland. Dat zijn ze natuurlijk nu ook wel. Het verschil is groot, vijf punten op Vitesse, zes punten voorsprong op PSV en Feyenoord... en over de rest van de ploegen die daarachter komen, Twente, Utrecht en Herenveen. Hoef je het eigenlijk niet eens te hebben. Uh, het is wel een wedstrijd natuurlijk die bijzonder is, de terugkeer van Marco van Basten. Uh, het pannenkoek-incident uit 2009 januari toen het thuisdeedlaag tegen Herenveen 0-1 en ja... Dat zijn toch sentimenten die erbij komen. Daarbij doet Herenveen het eigenlijk heel aardig tegen grote ploegen. Ja, want wat verwacht je van, van Herenveen? Uh, het, het hele seizoen toch wel goede resultaten al bij grote clubs? Nou ja, dat is grappig. Ik heb het even opgeschreven. Bijvoorbeeld uit uh, Vitesse, een van de toeploegen dit seizoen. Gelijkspel uh, bij Feyenoord uit een gelijkspel. En dan thuis in Friesland. Bijvoorbeeld gewonnen van Feyenoord, van PSV, van Vitesse... gelijkspel 2-2 tegen Ajax. Dat zijn toch opvallend goede resultaten... die misschien wel eens een beetje gedurende dit seizoen zijn ondergesneeuwd... omdat Heerenveen toch vaak moeite had... of lange tijd moeite had om er echt, om er echt bij te komen. Uh, ja, normaal gesproken, je proeft dat hier, hoewel het stadion nog leeg is... je proeft het bij de mensen buiten, bij de snackkarren... en de mensen die al voor de ingang staan... Uh, Ajax moet dit gaan winnen. Aan de andere kant, uh, je moet het nog maar doen. Heerenveen heeft een goede ploeg met Juricic. Een uh, belangrijke speler die Ajax in de winterstop heel graag had willen halen. Is gesproken, is uiteindelijk niet doorgegaan. Uh, Finn Bogansson met zijn 23 doelpunten. En dan ook nog de geheime trainingen van Marco van Basten. Die deze week uh, opvallend vaak achter gesloten deuren heeft getraind. Toch een tactisch foefje blijkbaar heeft proberen te bedenken, die weet wel twee, om Ajax toch te verrassen. Ik en denk waar moet je als, dan uh, aan denken, tactisch hoefje? Ja, nou ja, laten we het heel makkelijk houden. Uh, je kan natuurlijk uh, een speler op een uh, positie neerzetten waar je hem niet verwacht. Uh, hè? Je kan hem uh, op het middenveld zetten, misschien Tjurisic. Je kan hem in de aanval plaatsen. Uh, je kan hem bij wijze van spreken in de spits zetten. Uh, je kan je helemaal instellen op Ajax. Je kan oefenen op terugzakken, op, op countervoetbal gaan spelen. Wat Heerenveen normaal gesproken... Uh, niet pleeg te doen. Ja, dat soort uh, ideeën. Uh, alleen, dit zijn misschien wel weer de meest voor de hand liggende dingen dan. Ik mag aannemen dat Van Basten dan misschien net met iets slimmers is gekomen. Aan het einde van de rit heeft Ajax wel de meeste uh, kwaliteit. Uh, speelt het thuis voor ongetwijfeld een volle hut. Ja, en dan, uh, mag, het eigenlijk, uh, ja. Ja, dan mag het eigenlijk natuurlijk niet fout gaan. Nee, en is dat het koningslied daar op de achtergrond? Wat zou het zijn? ik zou zijn? zeggen, het zou zomaar kunnen. Even luisteren. Nee, dit is volgens mij... Kie, heet dat zo? Ja, ja. Maar ik heb dat, dat niet overwacht dat ik, maar ik denk veel in dit Radio Kien. 1 heb geluisterd. Ik leg het even bij jou neer. Ik heb ja. veel Radio 1 geluisterd. Ik heb alleen naar onze politieke collega in Den Haag het een stukje horen zingen. Oh, die was voor zo mooi aan het niet zingen. Gehoord. Goed. Ragnar mee. je bent er ook voor het voetbal daar. Ragnar was dat. Ja, niet zingen. Daarmee is een einde gekomen aan het Radio 1-journaal. De klopjacht in Boston gaat door de komende uren. Mocht het tot een ontknoping komen, dan hoort u dat uiteraard op deze zender. Wij blijven het volgen met onze correspondenten in Amerika. Dan gaan we naar Joost Eertmans. Joost, goedenavond, avondspit zo na half zeven. Lucilla, uh, meteen een vraag aan jou. Uh, denk je <lacht> dat er leven op Mars is? Uh, nou, ze zeggen van wel, maar volgens mij nog niet. Nee, nee het zat net in het ja. mediaoverzicht bij jullie ook. Ja, precies. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het kan, ja. maar het is ja. niet mijn expertise. Nou, die van mij ook niet. Ik heb er wel een mening over, maar dat zal je op zich niet verbazen. Nee. Um, kijk, hele volksstammen doen daar onderzoek naar. Al tijdenlang uh, is er... Leven buiten de aarde, buitenaards leven. Is het relevant om te weten, vraag ik me af. Wat moet werken met die info als het zo is? We kunnen ons wat mij betreft beter gaan focussen op de eigen planeet. Dat is al lastig genoeg. Eh, leven op Mars is volkomen oninteressant. Dat beweer ik in de avondspits. Ik praat met ruimtevader Adrian Rijkens. En ook trendwatcher Tabarki zit in de show. Ik hoop u ook. Bel mij op 0800 21... Doe het ook met, uh, met het uh, met mooie hekje. Hekje eens of hekje oneens. Via Twitter. En dan zie ik de tweets op mijn tweede scherm vanzelf verschijnen. Ik hoop dat u erbij bent. Leven op Mars is volstrekt oninteressant. Tot straks bij Avondspits. Na het NOS nieuws weer en verkeer. Tot zo. Brainport 2020 brengt ons naar de Technotop. En we zitten al honderden meters boven NAP. Oh, ja. Zuid-Limburg.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 De EU eiste daarvoor van Servië dat het zijn relatie met Kosovo zou verbeteren. Klanten van KLM kunnen sinds gisteravond niet online inchecken of tickets boeken. Lijkt het gevolg te zijn van een cyberaanval, zegt de KLM. Mensen die vandaag met KLM vliegen wordt aangeraden eerder naar de luchthaven te gaan om daarin te checken. Hoe lang de storing gaat duren is niet duidelijk. En in een ziekenhuis in Marbella is de Britse mu mu muzikus Tom Parker overleden. Hij was vooral bekend van zijn bewerkingen van klassieke muziek... met zijn band Apollo 100... en met de door hem opgerichte New London Chorale. Afgelopen december trad hij nog op tijdens de Max Proms. Tom Parker was 68 jaar. Dat waren de hoofdpunten. Het weer met Willemijn Oebert. In het oosten en het zuidoosten trekken er stevige buien over... waarbij er ook een kleine kans op onweer is. Maar vanuit het noordwesten is het breed aan het opklaren... en die opklaringen breiden zich gedurende de nacht uit... De temperatuur vannacht daalt flink. Aan de grond kan het licht vriezen dus. Heeft u al kwetsbare planten buiten staan, houd daar dan rekening mee. Er staat een matige noordenwind en het blijft vannacht dus droog. Morgen zijn er stapelwolken, maar is er vooral veel zon en het wordt zo'n 9 tot 11 graden. De wind komt uit het meest noordelijke richting, is matig van kracht. Op de wadden staat er een vrij krachtige wind. In de nacht naar zondag is het helder en dan kan het aan de grond lokaal opnieuw vriezen. Zondag schijnt de zon ook, maar zijn er wel meer wolkenvelden... zeker in het oosten van het land. De wind komt ook uit meest oostelijke richting en is afgenomen in kracht. En het kwik, dat loopt een graadje op. Het wordt zo'n 11 tot 14 graden. ANB Verkeersinformatie. De files worden nu vrij snel korter. De meeste files zien we nog in het midden van het land. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam wil het nog niet echt vlotten. Tussen Hoevelaken en Eembrugge, 6 kilometer file. Verderop tussen Naarden en Meer 4. Op de A16 van Rotterdam naar Breda was even een rijstrook dicht... bij de randweg van Dordrecht. Nou, Hij is weer open. Er staat al file tussen de ambacht en Dordrecht, 4 kilometer. Werkzaamheden op de A50, Arnhem richting Os... die leiden tot file tussen Heteren en de Waalbrug bij Ewijk, 5 kilometer. En er is veel vertraging op de N11, leiden richting Bodegraven... tussen Alphen aan de Rijn West en Bodegraven, 7 kilometer file... We zijn er al een groot deel van de dag bezig met technisch onderzoek... na een ernstig ongeluk. De weg is bij Bodegraven dicht. Verkeer van Leiden richting de A12 kan beter omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Ja, leven op Mars is volstrekt oninteressant... in de prettigste file van het land. We zijn er tot 7 uur. Dit is Avondspits. Bel WNL nou? 0800 1121. Goedenavond. De Rode Planeet heeft een magische aantrekkingskracht... op ruimtevaarders en heel veel onderzoekers ter wereld. Zijn er meren en oceanen geweest? Was er vloeibaar water? Was er ooit leven op Mars? NASA deed vorige maand een historische vondst. Hun verkenner Curiosity woelde de bodem van de planeet om... en vond in een steen op Mars belangrijke chemische elementen... die nodig zijn voor leven... Who cares? Alle miljoenen die worden gestoken in onderzoek naar buitenaards leven... hadden we veel beter in onze eigen planeet kunnen steken. Mij overtuigt het niet en het boeit me ook niet. Of er leven op Mars is, is volstrekt oninteressant. Bel WNL 0800 1121. Ja, spreekt u mij tegen als u wil. Dat kan op Twitter hoor. Hashtag oneens, maar mag ook hashtag eens zijn. Of via de bel 0800 1121. Komt er nieuws uit Boston, de jacht daar... Uh, op, de, op de verdachte, dan komen we bij, uh, dan komen we bij Hilversum uh, terug. Uh, vooralsnog gaan we gewoon verder. Als er iets te melden is, hoort u het vanzelf. Ja, gisteren nog was er was er dat nieuws dat met de ruimtetelescoop Kepler... twee planeten ontdekt waren, waar ook leven mogelijk lijkt. En die zitten dan op 1200 lichtjaar afstand van de aarde. Mijn vraag is, wat schieten we daarmee op? Is het relevant? U kunt meedoen aan deze buitenaardse discussie via 0811 21. Dit is Avondspits, ik ga maar eerst bellen. Dat is Dirk Jan, hij komt uit Beek en Goedenavond. Goedenavond, Joost. Nou, ik vind het eh, tegenoverzelf van gisteren. De, het zoeken naar leven op Mars. dat is het leven. Maar dezelfde vraag kun je stellen. In 1492 vertrok iemand met een bootje. En die wist bij God niet waar die uit zou komen. Die kwam in Amerika uit. En ik vind het zo kostzichtig. Het stimuleert mensen om op hun toppen van hun tenen. iets te ontwikkelen om te kunnen. Ja. En als je zegt, ja, ik wil hier met een stokje over de sloot kunnen springen, daar vind ik genoeg. Dan roeien we nou nog met een uh, houten bootje over de wateren. in plaats van top-techniek. Maar de, de, Jan, dan zet je het meer en meer als een, als een soort middel. wat een doel wordt. van als we maar aan het onderzoeken zijn. Maar wat, wat is het effect van, van water op Mars? Wat willen we daarmee? Nou, het water op zich is niet zo belangrijk. Het gaat erom, willen we het weten? En het willen weten, dan ga je alles bedenken... om me maar methodisch te zoeken om het te kunnen analyseren. Want je kunt er niet naartoe. Je moet het op hele grote afstand doen. Dus het betekent dat je alles op het spel moet zetten... al die kennis moet bundelen. En dat doet zo'n NASA. Om het ja, ja. juiste apparaatje te laten kunnen positioneren. Ja. Dat is de state of the art of technologie. Nou, interesseur... Dat krijgen we altijd ja. terug. Maar interesseert het voorkomen niet, moet ik je zeggen, Dirk-Jan. Maar je geeft aan dat het jou wel degelijk boeit. Dirk-Jan, dankjewel, je was de eerste beller. Het leven op Mars, het is volstrekt oninteressant. Harm reageert wetenschappelijk interessant, maar financieel oninteressant. En eh, Spinozum twittert mij eens, leven op Snickers is veel lekkerder. <laughs> Gert-Jan Lammers zegt, eh, oneens, Mars geeft reden om te dromen en te onderzoeken... en brengt daardoor extra wilskracht en kennis. Wat kunnen we niet leren van de Noordpool? Hij noemde ze even wat, ik ga naar meneer... Meneer Moti uit Amstelveen, leven op Mars, uh, gelooft u erin, meneer Moti? Uh, nee, ik geloof niet dat er uh, leven op Mars uh, is en uh, ooit geweest zal zijn. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat bijvoorbeeld uh, onderzoek moet gedaan worden. Dat kan weer helpen voor de toekomst. Uh. Ja. Ik denk, uh, wat wij natuurlijk niet weten, is natuurlijk dat uh, uh, daar natuurlijk voor meer wordt gekeken. Voor militaire doelen of voor uh, bedrijfsdoelen, je weet het maar nooit. Maar, maar uh, ja. ik ben het dus met je eens om te zeggen: van, het leven is daar onzinnig, zeker weten. Ja, ik geloof ook niet dat we na al die jaren bewijs hebben gevonden. Ja, er zijn wel aanwijzingen. En, en er zijn ook wat planeten ontdekt, natuurlijk, buiten ons zonnestelsel. Maar of je, nou, uh, of je daar nou na al die jaren iets mee kunt hè, in het in dagelijkse leven voor ons op aarde, is mijn, is mijn grote vraag. Nou ja, kijk, uh, ik weet natuurlijk dat er uh, misschien uh, dingen gev uh, gevonden kunnen worden, of kennis van hoe het in het verleden ontstaan, uh, betrekking tot de aarde was... of misschien dat je kennis uh, nu opdoet, wat je later uh, zal kunnen gebruiken. Ja. Dus ja, ik bedoel, uh, uh, deels is het goed, maar om te gaan leven... Hm. Uh, daar, daar zou ik niet voor investeren, omdat daar gewoon de omstandigheden... kijk maar naar de weeromstandigheden, ja. uh, dat is, uh, daar is het al niet voor. Oké, okay, meneer Moti, dus, uh, bedankt hoor. Ja, okay. uh, Amstelveen, je had, uh, je had die reactie gegeven. Ik ga naar Farid Tabarki, hij is je. Goedenavond Farid. Zegt oh, ja. Farid. Uh, ja, leven op Mars volgens komen oninteressant, zeg ik. Ja, ja goed, volgens mij is Hollywood het volledig met je oneens. Ik weet niet hoeveel films er al gemaakt zijn over Juist. het vermeend leven op planeet. En uh, ja, die bioscoopkaartjes verkopen best wel goed. Dus blijkbaar vindt toch een groot deel van, van, van de mensen het een fascinerend onderwerp. Ja, er gaan ook veel mensen naar het spookhuis. Moeten ja, we daar, nou, <laughs> ja, toch? Moeten we daar ook naar nou op zoek? Nou, kijk, kijk, de grap is. Ik bedoel, ik denk dat we het nu ook steeds vaker over hebben. Omdat die ruimtereizen steeds dichterbij komen. Binnenkort kunnen we met de KLM en met Virgin. kunnen we daadwerkelijk 100 kilometer boven de aarde gaan zweven. Voor een flink prijskaartje, overigens. Dus er zitten wel degelijk interessante commerciële belangen bij het hele verhaal. Maar kijk, dat is gewoon interesse in zo'n planeet. Maar niet. Ik neem aan dat mensen daar niet naar op reis gaan om daar te gaan wonen. Dan kun je volgens mij beter op de maan gaan wonen. Ja. Ja toch, of zeg ik dat uh, verkeerd. Ja, ja um. goed, hij gaat hier ook een prijs rond, hè, waarbij de mensen worden gevraagd of ze een stel niet, uh, een, een ritje, een enkeltje uh, de, dan wel naar, naar Mars wil nemen. Ik ja. ben uh, benieuwd hoe mensen daarop gaan reageren. Ja, misschien is het goed als je er in een relatiecrisis zit, toch uh, met z'n tweeën 500 dagen in zo'n capsule. Ja, dat snap ik. Daar gaan we zo meteen met Adriaan Rijkers over spreken. Die wil ook de ruimte in. Die gaat, die, die gaat uh, ook een ruimte organiseren. Maar wat, kijk, dat, dat staat nog los van de vraag of er leven op Mars is... en of je dat moet willen weten. Of er ooit leven geweest is. Nou, kijk, de vorige bellen hadden had het ook wel over, over de, de wetenschappelijke argumenten. Is, kijk, er, uh, kijk, de zoektocht naar uh, leidt allerlei uh, uitvindingen... die we wel degelijk ook op, op aarde goed kunnen gebruiken. Nou, het, zoals... Nou ja, ik bedoel, uh, bedoel uh, we hebben nu heel veel onderzoek wat wordt gedaan in het Europese ruimtestation. Uh, en dat leidt tot allerlei uitvindingen als het gaat over onze gezondheid, over medicijnen die wel of niet, niet werken, hoe ons lichaam überhaupt werkt. Dat zijn allemaal relevante informatie, zeker in een, in een vergrijzende samenleving. Nou, ik denk dat je dan beter op aarde kan beginnen uh, met eens wat onderzoek en over geschiedenis en vroeger en toekomst enzovoort. Want daar hier zijn toch genoeg problemen om op te lossen, lijkt me. Er zijn heel veel problemen op te lossen... maar sommige problemen die zijn hier lastig te onderzoeken... en kunnen we goedkoper onderzoeken in zo'n in zo ruimtestation. Ja. Dus dan uh, is het een efficiëntere manier van geld te Oké, okay. Farid, jij bent trendwatcher. Jij voorspelt een enorme trend dat mensen naar, naar Mars gaan... Uh, op, ru op ruimte reis, of niet? Nou. Nou, dat, dat, dat, dat wil ik niet zeggen, maar het valt me wel op hoe, hoeveel interesse er is... Naar, uh, naar die ruimtereizen die nu door een paar vliegtuigmaatschappijen worden aangeboden. Dus dat, dat die fascinatie met, met de ruimte toe gaat nemen, dat lijkt me een feit. Oké, okay, Farid Tabarki, dankjewel, Trendwatcher. Reageert op mijn stelling, leven op Mars is volkomen oninteressant. Kun je nog meedoen, 0800-1121. Komt u gratis binnen hier in Capelle aan den IJssel. Ik ga naar mevrouw De Poel, zij komt uit Leiden. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Van de meneer. De meneer Joost, hè? Meneer Joost, jawel hoor. Ja, Oké. Okay. Dat is goed. ben ik blij dat u deze stelling aangekaart... Uh, bent aan het Ik vind het waanzinnig wat ze aan tijd, energie en geld verspillen of gebruiken... laten we het nou niet eens over gebruiken... voor het zoeken naar leven buiten onze mooie groene aarde. Onze mooie ja. groene aarde hebben we al jaren verwaarloosd, uitgebuit... En, en als vandalen gaan we ermee om... Laten we ons daar nou eens mee bezighouden en, en alle zieke plekken, plekken proberen ja. hm. in te dammen. Ik, ik, ik maak me er bijna dagelijks zorgen over, ja, dat, over, onze, de, over. Over de Over Er is nog niets ontdekt buiten onze mooie groene aarde, wat ja. er ook maar enigszins op lijkt. Het lijkt me ook een luxe probleem om uit te zoeken wat er op Mars uh, 2000 jaar geleden is gebeurd, hè? Eh? L niet... nou, nou, nou, ja, nou, laten we eens kijken wat er 2000 jaar geleden op de aarde is gebeurd. Ja, wat wij ja. daaruit gehaald hebben. Misschien beter hè, mevrouw De Poel, om daarvan te leren. Uh, Oké, okay, dankjewel mevrouw De Poel uit Leiden. Dat gezegd hebben, dan komen er wel veel lijnen binnenluisteraars die het tegenovergestelde zeggen. Namelijk nee, Eerdmans, het is juist heel belangrijk om te weten of er uh, water of leven op Mars is. Dus uh, die steunen de, de onderzoeken daarnaar. Kingwaf twittert mij oneens. Voorziet in behoefte als mensheid te weten of we superieur zijn en draagt bij aan eventuele mogelijkheid te overleven buiten de aarde. Michel uh, Philipsen zegt, uh, Eerdmans, al dat onderzoek leidt tot nieuwe vindingen waar de economie opdraait, bijvoorbeeld computers ontwikkeld voor maandreizen. En Christians zegt mij, leven op Mars is onzin. NASA-budget staat onder druk en dit wordt als excuus gebruikt... wel financiering te krijgen. Daar zit ik, daar zit ik ook tegen aan. Jonathan Lemmens komt uit Nijmegen. Kom maar binnen. Goedenavond, ja. Jonathan. Um, ik ben het uh, oneens met de stelling. Um, veel mensen zijn mij al voorgegaan met, uh, met uh, nou, mogelijkheden... tot uh, het koloniseren van Mars in de toekomst, et cetera, et cetera... Ik zou me daarom even willen toespitsen op uh, het kostenplaatje wat jij schetst, Joost. Ja. Um, in veel gevallen zijn uh, dit soort onderzoeken en de technieken die daarvoor nodig zijn... Um, die zijn inderdaad heel duur, wordt vaak betaald vanuit subsidies. Ja. Alleen die subsidies um, die worden vaak driedubbel terugverdiend... juist door de techniek die wordt ontwikkeld um, voor, voor dit soort onderzoek... En, uh, ook ja. gewoon in de commerciële markt te zetten. Ik, ik noem het voorbeeld van die deeltjesversneller uh, van CERN in Genève. Die ja, maar... had zichzelf al, al helemaal terugbetaald, nog voordat het ding überhaupt afgerond was. Maar dan, dan lijkt mij er iets scheef te gaan, dat je dus onderzoek doet naar iets wat je eigenlijk helemaal niet wil weten, maar dat je de, de techniek gebruikt voor iets anders. Dan zou ik zeggen, zet die techniek in op het, op het beste doel wat je na wilt streven, en ga niet iets onzinners zitten bestuderen. Nee, nee, ik vind het absoluut niet onzinnig. En, en ik zie die techniek die verkocht kan worden, zie ik als bijvangst. Oké. Okay. En, en waar dus echt, hè, dat, dat is het, het verdienkantje van dit onderzoek. Ja, ja. Het, het financiële gewin, om het zo maar te noemen. Dat is een bijvangst. En de, de, de, de, de kennisgewin, ja, dat is wel het hoofddoel. En, en wat, is dan, dat... wat is daar dan zo belangrijk van? Wat is er nou zo relevant om te weten dat er leven op Mars is geweest? Nou, het letterlijke leven op Mars is geweest, is, is in eerste instantie ja, heel interessant om te weten. Maar gewoon um, hoe uh, leven mogelijk is of mogelijk wordt op ja. een planeet. Ik, ik wil het niet... Het, NASA beperkt zich ook niet alleen tot Mars. Nee, dat klopt. Dus er gaan veel... Dat gaat... klopt, daar klopt. Nee, ze zoeken veel meer, ja. veel meer planeten op. Oké, okay, ik ga eens met de ruimtereisvaarder ja. praten, Jonathan, als je het goed vindt. Want hij is, ja, is ook... Jonathan. Ja, dat zeg ik dacht ik. <laughs> maar we gaan, we gaan even naar hem toe en dan kom, kom je vanzelf uh, misschien weer terug. Dankjewel uh, Jonathan Lemmens, als ik het nou goed uitspreek. Ik ga, er zijn overigens nog twee lijnen vrijluisteraars, je kunt er nog bijkomen, 0800 Ik ga naar Adriaan Rijkens, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent initiatiefnemer voor Reizen de Ruimte in. Uh, dat doet u via Give Me a Spaceflight Stichting, zoals die heet. Uh, en dat heeft als doel om ieder jaar een student een ruimtereis aan te bieden. Klopt hè? Dat klopt, ja. ja dat klopt nou, meneer, meneer Rijkers, dus wat, wat, wat vindt u van mijn stelling eigenlijk? Leven op Mars is volkomen oninteressant. Uh, nou, ik uh, vind dat een, een, hele, ja, een hele grove stelling, zo zou ik zeggen. Van, uh, het, het interesseert me niks, zo uh, hoor ik dat, van wat er gebeurt op Mars. Ja. Uh, ik zou zeggen, het lijkt me reuze interessant om te weten... of er leven ja. is op Mars. Maar wat, wat schieten we ermee uh, op? Wat schieten we ermee op, ja... Goede vraag. Wat schieten we ermee op? Wat schieten we ermee op dat we naar de maan zijn geweest? Ik hoorde net uh, dat, uh, een dat er een beetje werd uh, ja, verdedigd, uh, dat er grote budgetten de, de, de erin worden gepompt... om iets uh, te bereiken waarvan we eigenlijk niet weten van wat gaat het ons opleveren. Maar ik moet zeggen, ik, moest, uh, ik was met de heer uh, die waar je net mee sprak wel een beetje mee eens... dat uh, het, uh, ja, het, het levert heel veel op juist om gewoon uh, hele gekke, uitdagende doelstelling te hebben... Want uh, wetenschappers, die, die hebben dat gewoon nodig om gewoon het meest... Als je het hebt met wetenschap ja. wil halen, moet je hem een extreme maar, doelstelling geven. Dus zitten we dus gewoon de wetenschap ja. te stimuleren door ze maar een zo bizar mogelijk uh, doel mee te geven. Maar de vraag in de hele uitzending tot nu toe, we hebben nog tien minuten, wordt niet beantwoord. Wat is er nou relevant aan het weten of er leven op, op, op, op Mars is? Hè, dat, nou, dat. ik denk... Uh, Kijk, als het gaat om, uh, we kunnen er op verschillende manieren erin gaan naar gaan kijken. Op een soort van meer op een, een hogere manier van van dat we het, uh, het, het, ja, waarom zijn we hier beantwoorden? Maar ik ben meer een praktisch persoon. Ja. En ik, ik, wil, ik wil het meer praktisch benaderen van wat hebben we hier nou op aarde eraan? En als als we nu gewoon kijken naar alles, alles om ons heen, naar het gemak waarmee we leven, dat wordt tegenwoordig helemaal uh, gestimuleerd door heel veel dingen die door de ruimtevaart zijn ontwikkeld. En okay. als we hebben over Mars en naar Mars gegaan. Dan, ja, dan, dan ga je, dan moet je door de ruimte heen. Dus, uh, dus dat betekent dat we de ruimtevaart weer verder gaan stimuleren. Ja. Uh, sterker nog, uh, ik, ik weet niet of het u al uh, heeft gehad over SpaceX. Het bedrijf uh, door Elon Musk opgestart. Nee, nee, nee, nee. Maar maar even beperken, want we ja. hebben niet zo okay. heel lang. Ja. Meneer Adriaan ja. Rijkers. Dus ik wil weten. Ja, we gaan een commercieel bedrijf ja, nou, ja. Maar doen. Daar, maar u... daar gaan geen uh, subsidies <laughs> naar cultuur Oké, okay, dat is goed om te horen. Maar uh, u ja. gaat zelf ja. ook ruimtereizen uh, ontwikkelen. Omdat u daar geld mee wil verdienen. Dat mensen bij u instappen met een kaartje, een retourtje, ja. hoop ik. Mars of ruimte? Uh, nou, voor, voor mij is het niet uh, ontwikkelen, het was meer uh, mee, meelichten op uh, een X-score of een Virgin Galactic of een SpaceX. Ja. Om, uh, om studenten te stimuleren om het beste bij zichzelf te ha halen hier op de wereld en ieder jaar de ruimte in te sturen. Ik was zelf student, eigenlijk was het doel dat ik zelf als eerste de ruimte in zou gaan. Uh, maar ik, ik ben een groot, groot voorstander van de commerciële ruimtevaart. En ik denk gewoon dat dat gewoon de volgende stap is in de ontwikkeling van de mens. Ja, ja. En, uh, en de vraag is natuurlijk van, ja, wat gaan we eruit halen? Ja, dat vind ik heel goed om die vraag te stellen. We moeten kritisch blijven. Nou, daarom. Maar, uh, die, die, die spiegel maar, moeten maar, we voorhouden. Maar u gaat ja, zelf ook de ruimte goed. in, of niet, meneer Rijkers? Gaat u er zelf ook uh, in zitten, in die space? Uh... Ik, ik, ik hoop het. Nou, ik, ik, uh, ik, ik, ik zat wel te denken, Mars, uh, ik weet nog niet of ik daar naartoe wil. Want uh, wat ik tot nog toe hoor, is dat dat een, uh, ja, een, een, een, een enkeltje is... Juist. En ik, uh, ik zou liever een retourtje kopen, Juist. want uh, op aarde is het hier heel leuk. Maar ja, uh, als hier een grote meteoriet op de aarde afkomt, uh, dan zou ik wel dan graag... Dan zit je weer die, uh, goed op Mars natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja dan dus, zit je goed op Mars. Het uh, dus is wel fijn als we vervoerd kunnen worden. Dus wat okay. dat betreft, ja. Ja, wie weet. Wie weet. weet Adriaan, ja. Rijkers, ja. veel succes met de ruimtevluchten. En, en ik hoop dat... Uh, dat je in ieder geval heel huis terugkomt als, als het zover is. Eh, dank ja. daarvoor, Adriaan Rijkens. We gaan doorleven op Mars, is volstrekt oninteressant. Eh, 081121. Mijn tweede scherm is helemaal vol met tweets. Eh, Jeroen zegt: eh, Eerbans, zodra de mens een planeet met leven ontdekt, gaan ze die leegzuigen. Zie, het, uh, zie de kolonie. Heb je bongers? twittert het mij. Heb je GPS in je auto? Fundamenteel onderzoek lijkt nooit interessant. Eh, 9 van 10 keer komt er niets uit. Sowieso duurt de spin-off erg lang. Gert Gering zegt: Oneens. Zoals zo vaak in het leven is de weg er naartoe veel interessanter dan het einddoel. En Arjan van Bavel zegt: Eerbans, ik heb wel een aantal mensen die ik naar Mars wil nomineren. Rom van de Pool tot slot. Helemaal mee eens, Joost. Het is niets anders dan het bevredigen van wetenschappelijke nieuwsgierigheid, echter zonder enig maatschappelijk nut. Leven op Mars, u mag bellen en twitteren. De heer Denijs uit Bergen. Oh, dag, goedenavond. Ja, ik wil zeggen, uh, leven op Mars lijkt me helemaal uh, geen uh, zin hebben. Maar als we naar Mars uh, kunnen gaan en we kunnen daar spullen uithalen, zeg maar net als uit een uh, uit een gasveld uit Nederland kunnen we daar misschien spullen uithalen... en weer terugbrengen naar de wereld. Dat heeft wel zin, denk ik. Ja, dat wel. Mineralen, oh. mini-mineralen bijvoorbeeld. Zoals China, uh, zeg maar, op een paard met alles. Want die hebben ja, ja. hier, geloof ik, alles. Nou. Dat kan de hele, misschien zitten daar dat soort dingen in. Misschien toch onderzoek en, en dingen meenemen uit Mars. Ik zie op, op lijn 12 een Onbekende Beller. Goedenavond. Kou moeilijk even staan. Dan kunt u nog een keer zeggen? We are observing Leef op Mars. Het is duidelijk dat deze beller daar wel, wel, wel voor is. Uh, we gaan naar de volgende. Frans van der Broek uit Rotterdam. Hé, hey, goedenavond. Dag, Frank. Hallo. Ja, ik ben het er ook niet mee, mee eens wat nee. je zegt. Want ik vind het eigenlijk wel dat uh, als je kijkt naar deze aarde, ooit uh, is het natuurlijk allemaal op en, uh, en, uh, ja, en uh, over. En uh, als wij nu alvast een soort van. Uh, fundering kunnen leggen om uh, ja, een andere planeet te gaan uh, bewonen. Ja. Ja, dan zou ik er wel blij mee zijn voor de. Hè, omdat voor het, de het hier kinderen te en... ja, omdat het er vol wordt hier. Nou. Sorry? Bedoel je omdat de aarde? Nee, maar ja. Nee, maar ooit echt in de hele verre toekomst gaat het natuurlijk allemaal op hè, wat, wat hier is. Vreemd nou wel. Kan het zelf uh, stuk maken of dat het uh, opgaat of uh, er komt hier ooit een einde aan, uh, aan dit. En als je dan nu al was kan, ja. Uh, yeah. Ja. Inv inv ...investeren in iets in de nieuws, toekomst ja. waar we dan naartoe zouden kunnen... ...denk dat dat wel gewoon een goed, uh, goed, goed, goed iets is. Gewoon verkassen met elkaar, als we, als we, als we er zo'n pijnhoofd van blijven maken bedoel je Frank. Dus uh, gericht op de toekomst, nou ja. dat is een argument. Goed punt, dankjewel ja. Frank. We gaan uh, Hans van Dam aanhoren. Goedenavond. U uh, zei net Van Dam? Ja, dag meneer Van Dam. Ja, ja nou het is uh, op zich een heel goed onderzoek, want het uh, zorgt ervoor... ...dat er een bom gelegd wordt onder het geloof. Ja? Uh, Adam en Eva zijn geschapen uh, door God. En op het moment dat uh, op aarde, en op het moment dat dus blijkt dat er buiten de aarde ook leven is... ...ja, dan is uh, uh, de, die hele godsdienst uh, staat op onze toe. U bedoelt ik Adam en Eva en uh, precies het hele, het hele testament kan op, op de brandstapel? Ja, dat vind ik wel goed. Uh, het Zit wil je hier iets in, Hans? Ja. Het zet ons aan het denken hier. Dank je wel voor deze reactie. Jan Willem zegt mij eens, leven op Mars is oninteressant... maar leven op onze planeet des te meer. We moeten ons eigen leefmilieu koesteren, Peter zegt. Ik uh, ben geen expert hierin, maar het is alleen interessant... als het een bijdrage levert in het ontstaan van de aarde. Uh, we gaan naar Henk Groenendijk uit Leiden. Ja, dag, goedenavond Joost, hallo. Hoi. Uh, ik ben het niet met je eens, Joost. Uh, kijk, uh, we moeten als mensheid vooruit. We moeten kijken naar andere planeten. En wat zou het toch een geweldig nieuws zijn... als wij te horen krijgen dat er inderdaad leven is op andere planeten. Ik denk dat dat de ontdekking van de eeuw is. Alleen al het feit dat we dan niet alleen zijn... dat leven overal kan ontstaan. Ja, dat is toch het mooiste wat er is. Daar moeten we naar streven. Dat is onze toekomst, denk ik, als mensheid. Ja. En uh, ook uh, met het oog op een eventuele ruimtekolonie. Ik bedoel, als daar leven is, is er water... En zolang er water is, hoeven we dat mee te nemen vanaf de aarde. Het is er dus allemaal gratis bij. Perfect. <laughs> maar ik durf niet in te schatten hoeveel geld het ons gekost heeft... om überhaupt ah, het onderzoek... Nee, nee, even als wereldgemeenschap. Serieus, dat, mm -hmm. zal, dat zal toch bijna tegen een miljard misschien wel aanlopen. Kijk, een prestigeproject Kan ik me voorstellen, Henk. Na ja. de maand dat we dat hebben laten zien. Er was nog een Russe, Russe, Russe versus de, de strijd. Maar mm -hmm. wat, wat, wat, moet, wat, wat moeten we nog niet doen om daar überhaupt nog achter te zien te komen dat het echt was. Dat er echt leven was. Nou, even over dat geld, Joost. Ik meen dat iedere dollar die destijds in het Apollo-project is gestoken... is zeven keer terugverdiend. Met inderdaad bijna als andere. Ja. ja. Uh, dus met, uh, met uh, uitzendingen die daaraan gerelateerd waren. Uh, die, het was een dame net uit Leiden, mijn plaatsgenoot. Die vertelde van ja, uh, we, we moeten meer uh, gaan zorgen voor, over gezondheid en zo. Nou, dan kan ik je vertellen, het hele voedselveiligheidssysteem, HCCP of HESEP, ik weet niet of je dat kent. Dat is destijds ontwikkeld door de ruimtevaart. En dat wordt nu in de meeste westerse landen toegepast. Ja. En dat scheelt gewoon op jaarbasis honderden doden. Dus ja, het is wel degelijk, heeft het, heeft het natuurlijk uh, uh, zin en uh, het heeft nu al resultaat gebracht. Nou, terug naar Mars. Joh, het zou fantastisch zijn als we daar naartoe konden gaan. En uh, ja, ik, het is ja. niet iets wat ik zelf uh, zou nastreven. Zou jij er naartoe maar... willen? Nee, Henk, zou je de, nee, zou nee, het leuk vinden? Nee. Zou je het interessant nou, vinden? Ik, ik zou het interessant vinden, maar ik wil ook nog een keertje terug. Uh, ja. Nee, ik zou er zelf niet naartoe gaan. Ik vind het hier wel leuker. Maar goed, de kolonisten die er naartoe willen, ga je gang. Mijn zegen, heb ze Het zou Kijk, fantastisch zijn. Henk, bedankt voor jouw yes. reactie. Dankjewel, Henk Groenendijk. Uh, Wijnand zegt mij nog op Twitter: uh, Eerdmans Mars, nu geen aandacht aan besteden. Leven zoals wij gewend zijn, gaat daar toch nooit lukken. En Lia van der Velde twittert ook oneens. Als de aarde is opgebruikt, zal de mensheid verder moeten kijken. Zo hebben we ook Amerika ontdekt. En leuk toch, zo'n ontmoeting? Ik kan heel, heel kort even naar Dennis van de Vleuten. Dennis? Dennis zeg het maar. Ben je er? Oh ja, oké. Okay. Heel kort, Kijk. als je wil. Ja, is goed. Ik ben het in ieder geval oneens met je. Want stel je voor dat er uh, wat kan gebeuren. Er komt een of andere komeet en uh, ja, de aarde. Die, uh, ja, we ja, uh, moeten van aarde af. dus is wel goed dat we een beetje onderzocht hebben waar we dan naartoe kunnen met z'n allen. Ja. Dus uh, knallen met die wetenschap en uitzoeken die handel. Okay. Dennis, dankjewel. Met die wetenschap. Ja, dat moet je wel opschieten trouwens, als die komeet onderweg is. Maar goed, soms kunnen ze dat wel ruim van tevoren voorspellen. We zijn eruit. Geen nieuws over Boston, eh, waardoor wij naar Hilversum terug konden schakelen. Eh, misschien meer in het nieuws. Straks gaat na het nieuws jaren verder. Met haar Petra Postel aan de microfoon. Om WNL is zondagochtend weer te zien vanaf half tien op Nederland 1. Met Eva Jinnik op zondag. Daarin viert vastgoed Tycoon. Cor van Zadelhof zijn 75e verjaardag. En ook Georgina Verbaan is daarbij aanwezig. Half tien dus Eva Jinek op zondag, Nederland 1. En uh, u kunt ons volgen op Twitter.com, apenstaartjeavondspitswnl. En ook apenstaartje Eertmans. We zullen deze uitzending zo meteen voor u op Twitter zetten. Maandag zijn we weer terug vanaf half zeven hier op Radio 1. Heel fijn weekend en graag tot maandag. Dan kom je tot twee dingen: Two, you. Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen.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 In Limburg floreert de life science. Evenals life itself. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Italien heeft een nationaal geschenk voor de Hollander. Wegen de kroning. Drei Jahre, 0% financiering op de Fiat Panda Edizione Cool. Met airco- en radio-cd-spieler. Wieso denn die Italiener? We zijn toch die specialisten in auto's? Ja, ja. Maar niet in geschenken.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 Erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op huisweerstralen.nl. Dit is Radio 1.